9 uur, Evo de Jong met het NOS-journaal. De aanslag op een vliegtuig boven het Schotse dorp Lockerbie... op 21 september 1988 wordt opnieuw onderzocht. Onderzoekers uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten... gaan naar Libië om te praten over het uitwisselen van documenten... en het ondervragen van getuigen. Een Libische oudspion is veroordeeld voor de aanslag... omdat hij had geregeld dat er een bom aan boord van het vliegtuig kwam. Maar van wie de opdracht kwam is nooit duidelijk geworden. Het aantal mensen in de daklozenopvang is toegenomen. In 2009 waren er bijna 50.000 mensen die zich bij de daklozenopvang melden. Vorig jaar waren dat ruim 7.000 meer, zegt de federatie opvang. Vooral mensen tussen de 18 en 22 jaar. De toename wordt volgens de federatie opvang onder meer veroorzaakt... doordat jongeren tot 27 jaar vier weken moeten wachten op een bijstandsuitkering. Bij rellen in Hamburg zijn bij elkaar 120 agenten gewond geraakt, zegt de politie. 16 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De problemen begonnen gisteren toen een demonstratie van duizenden betogers tegen de ontruiming van een cultuurcentrum uit de hand liep. De politie beëindigde de demonstratie toen er met flessen en stenen werd gegooid. Daarna trokken relschoppers naar het uitgaansgebied van Hamburg, waar ze ook slaags raakten met de politie. Het is niet bekend hoeveel betogers gewond zijn geraakt. 140 demonstranten zijn aangehouden. In Oostenrijk is vrijdag een Nederlandse skier omgekomen. Volgens de politie was de 68-jarige man aan het begin van de middag vertrokken... voor een skitocht rond Vierberbroen bij Kietsbuur. Toen de man s'avonds niet terugkwam, werd een zoekactie gestart. En na enkele uren werd zijn lichaam gevonden. Wat er is gebeurd, is onduidelijk. Voetbalclub Bayern München heeft gisteravond voor de derde keer in zijn bestaan het WK voor clubs gewonnen. In de finale waren de Duitsers met 2-0 te sterk voor Raja Casablanca. Voor de Duitsers was het al de vijfde prijs dit jaar. Het weer, opklaringen met wat zon, maar ook buien en een stevige zuidwestenwind met kans op windstoten. Het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Electroworld presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten. De nieuwe standaard in schoon. Want alleen Miele heeft twindels, capdosing en powerwash. Daarmee was u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij Electroworld. Electro World. Beste selectie, beste service. Wij van IndiePender merken dat er nog veel vragen zijn over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar om deze vragen te beantwoorden. Zoals deze... Wanneer kan ik mijn eigen ziekenhuis kiezen? Dat kan bij een restitutiepolis. En ook met de meeste natura kun je bijna overal heen. Ook een vraag aan pender? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. KPN biedt KPN1 voor de zakelijke markt. De één een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet. Van één online omgeving om nog efficiënter samen te werken. In één oplossing die meegroeit of krimpt met uw bedrijf. Met één contract, één factuur en één vaste prijs per medewerker. KPN doet het gewoon. Stap ook over op KPN1. Maak een afspraak met een van onze geselecteerde partners... of ga naar kpn.com kpn1. Met KPN1 kunt u nu ook eenvoudiger op afstand vergaderen. Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Je had een baan, maar nu niet meer. Nu heb je een uitkering. Maar het kriebelt. Je denkt, misschien voor mezelf beginnen? Een eigen zaak? ZZP'er? Maar hoe pak ik dat aan? En als ik met een zaak begin, stopt mijn uitkering dan? Dat soort vragen, daar is UWV voor. Kijk op uwv.nl. Je krijgt er duidelijke antwoorden waarmee je verder kan. UWV. Werken aan perspectief. Hof Horneman Bankiers haalt niet elke week de voorpagina. Toch is Hof Horneman een van de meest succesvolle vermogensbeheerders van Nederland. Maak kennis met een echte belegger. Uw vermogen is het waard. Vraag ons gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Er zijn maar twee zorgverzekeraars ter wereld die een speciale voordeelpolis voor vegetariërs hebben. Agis en Deltaloid. Voor jou, kom snel naar Vegapolis.nl Welkom bij dit tweede uur van Vroege Vogels... met onder andere een ecoduct van piepschuim... roggelroetes, lekker om te zeggen, roggelroetes... en waarom imkers een val voor een bijenkast gaan zetten. Dit is niet onze buitenmicrofoon. Dit zijn de huiskraaien bij Hoek van Holland. En ze moeten dood. Dat bepaalde de Raad van State deze week... in de uitspraak in een zaak die faunabescherming had aangespannen. Het gaat om exotische huiskraaien die twintig jaar geleden... waarschijnlijk vanuit India via Egypte met een schip naar Nederland zijn gekomen... De provincie Zuid-Holland is bang dat de stabiele populatie van ongeveer 25 huiskraaien... een bedreiging vormt voor inheemse diersoorten. Terwijl die huiskraaien al jaren hebben bewezen dat ze hier nauwelijks een vlieg kwaad doen. De faunabescherming wijst erop dat er in Nederland nog maar weinig huiskraaien zijn... en vroeg de provincie eerst na te gaan hoe die populatie zich nou eigenlijk ontwikkelt. De Raad van State oordeelt nu dat dat, uh, ja, dat niet hoeft te worden afgewacht. De vogels worden nu eerst gevangen en krijgen daarna een dodelijke injectie. Dus een mooie, een bijzondere vogelsoort... een verrijking voor Nederland wordt gewoon om zeep geholpen. 25 onschuldige huiskraaien en er krijgt geen kraan meer, kraai meer naar. Uit de Capriol Suite van de Engelse componist Peter Warlock. Het vierde deel, uh, Branles, een 16e-eeuwse Franse dans, was dit uitgevoerd. De uh, English Sinfonia. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Op het eiland Grient in de Waddenzee zijn deze week 41 zeehondenpubs geteld. Dat is een nieuw record. Op Richel werden zelfs 150 jonge zeehonden waargenomen. Sommige jongen zijn geboren na die uh, klaarstorm van twee weken geleden. En veel jonge grijze zeehonden spoelden van de onbewonen Waddeneilandjes af. en kwamen op het vasteland terecht. Nou, gelukkig is een aantal ook direct weer teruggekeerd. Meer waarnemingen nu uh, op onze Venolijn 035 6711 338. Ben van Bennekom, ogenbos, het Heenpark. Vandaag Hazelijn in bloei. Trouwens, de dagkoehuisbloem. staat nog in bloei. Judith Brandon, Baanbrugge. Voor de derde keer bloeit het fluitenkruid onderaan de Angsteldijk bij Baanbrugge. in een verwilderd stukje tuin. En het staat er prachtig bij. Kort voor kerst, met Bertus van der Kolk. Twee maretak- of misseltoeplanten gevonden hier aan de Veluwezoom. Ik ken deze halfparasieten op populier of appel. Maar deze groeiden op esdoorns. De vogels hadden de kleverige bessen van de vrouwelijke planten al bijna allemaal opgegeten. Op de IVN-tuin in Reden hebben we takjes van deze maretakken geënt op een appelboom. Veerbuis uit Nijmegen. Hoe gek kan het worden? Vandaag zag ik in de avondschemering boven het nieuwe meertje tussen Nijmegen en Persingen twee vleermuizen fladderen. Duidelijk op jacht naar de vers uitgekomen muggen. Die zwermden ook in uh, grote wolken boven het water. Het lijkt wel lente. Met Marieke Klossers in Amsterdam. Maandagochtend zorgde een zanglijster met het voorjaar in zijn bol... voor een vrolijke start van de week. Jeanette Essink uit Koekangen. Deze week nog een kruipende botenbloem, zachte ooievaarspek... koelkoeksbloem, duizendblad, vogelmuur, paarse en witte dovennetel... madeliefjes en nog een enkel bloempje in het Jacobs kruiskruid. Jos van Tongeren in Hellendoren. Vandaag, tijdens mijn telling voor de nieuwe Sovom-atlas... was ik getuige van de zang van twee grote lijsters. Ze bevonden zich in Atlasblok 28-22-12... nabij Hankaten in de gemeente Hellendoren. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstein ter Weer in Wassenaar. Op uh, 21 november meldde ik dat de honingbijen zich definitief in hun kasten hadden teruggetrokken. We zouden op ze moeten wachten tot hun reinigingsvlucht over een paar maanden. Wel, die uh, bijen hadden lak aan mijn gedachten. Afgelopen dinsdag, bij een temperatuur van ja, 10 graden plus... kwamen de dames massaal uit de kast... Even poepen bij zo'n onverwacht temperatuurtje, dat begrijp ik. Maar ze zetten mij met mijn eerdere melding wel te kakken. <lacht> Blijf bellen, want zonder u geen fenolijn. 035 6711 338. In de stijl van de Amerikaanse jazzpianist en componist Ferdinand Jellyroll Morton was dit Jelly's Blues. Afgelopen vrijdag is hij geopend, het ecoduct tussen de Amsterdamse waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Er staat nog wel een stroomdraadje halverwege de brug, want de vele damherten uit de waterleidingduinen mogen er nog niet overheen. Daarvoor moet eerst nog even het verschil in beheer tussen de twee gebieden worden aangepast. Want aan de ene kant mag er worden gejaagd en aan de andere kant niet. Lekker handig. Maar voor konijnen, vossen en ook voor insecten en andere dieren... is het ecoduct De Zandpoort nu dus al open. Wel één dringend verzoek aan de beesten die er overheen gaan. Luistert u even mee. Uh, Gelieve niet in het duin op de brug te graven. Want dat duin is namelijk niet gewoon duin. Samen met de projectleider van de provincie Noord-Holland, Nora Koppert... met hoogleraar geohydrologie Pieter Stuifzand... en met vrijwillig natuurgids Huipkoel is onze verslaggever Rob Buiter de brug opgegaan. We komen van het, uh, het fietspad af, wat uh, ook over dit uh, ecoduct loopt. En dan uh, hier achter een hek. Dit is uh, wat jullie noemen de ecologische zone... Ja, dat is de ecologische zone. Het... De ecologische zone, dat is zeg maar de, de, de grote weg die, die midden over eh, het ecoduct loopt. Waar straks dan eh, de herten, nou goed, dat is nog weer een ander verhaal. Maar waar dan eh, de dieren overheen De kunnen, dieren dan... en de planten, ja. Als van en... het verkeer houden en het geroezemoes eh, daardoor. Maar dat wordt dus een beetje afgeschermd, dat verkeerslawaai door twee grote betonnen wanden. Die ook eh, aan weerszijden van die ecologische zone staan. Ja. Daar ligt weer duin tegenaan. En daar is het nu even om begonnen. Want dat duin... Dat bestaat niet alleen uit zand. Nee, nee. Uh, we hebben dat opgevuld met uh, licht materiaal. om de constructie zo licht mogelijk te houden. En dat is opgevuld met een soort piepschuim, EPS. Dat is weer ingepakt in een, een soort van plastic, PE. En dat plastic beschermt het tegen allerlei invloeden van chemicaliën en uh, zuren en logen, et cetera. Want als je het ecoduct helemaal vol met duinzand zou gooien, dan zou het te zwaar worden. Moet je twee keer zo dikke balken gebruiken, bij wijze van spreken. Ja, ja, precies. Dan wordt het allemaal een stuk duurder en ook wat logger. Bovenop het hele verhaal zit een halve meter zand. Overal op de natuurbrug zit een halve meter zand. Ja, oké. Okay, maar als ik dus hier in dit zand zou gaan graven, dan kom ik uiteindelijk op een in plastic ingepakt blok piepschuim wat uh, ja. daaronder zit om het uh, licht te houden. Ja, en als je daar gaat graven, dan kom je uiteindelijk op beton. Op beton. En dit blijft en... ook zo vlak hier tussen het beton? Dat vraagt uh, professor Pieter Stuifzand, uh, bodemkundige. Ah, hydrogeoloog. Hydrogeoloog, oké. Okay. <laughs> ik vraag dat omdat ik nog niet helemaal duidelijk heb... of ook hier binnenin nog uh, piepschuimduintjes komen... of alleen tegen dit beton aan de buitenkant alleen tegen het beton aan de buitenkant. Maar professor Stuifstand, ik weet niet eh, hoe het u verging... maar toen ik hoorde dat daar duin wordt gemaakt voor een deel van piepschuim... Eh, viel bij mij de schelle van mogen. Ja, dat eh, verbaasde van mij verbazing. ook. Eh, mijn naam zegt al eh, dat zand moet kunnen stuiven. <laughs> eh, dat EPS, eh, dat kan ook stuiven, maar dat is eh, natuurlijk niet zoals we het maar willen hebben. dat wil je niet? Nee. nee, maar daarom is het ook ingepakt, dus op zich... Eh, ja. Denk ik dat het ten aanzien van verstuiving redelijk veilig is opgeborgen. Mijn enige bezwaar is een beetje dat er altijd een kans is dat graaforganismen er doorheen gaan knagen. Het is bekend dat in oceanen en op land waar dieren hiervan per ongeluk eten, en dat doen ze omdat ze het niet kennen, uh, daar gezondheidsproblemen mee krijgen. Uh, graven, dan denk je in de duinen aan konijnen. Nou weten we allemaal dat het de laatste jaren met de konijnen... behoorlijk slecht gaat uh, in de duinen. Er kan een tijd komen dat het weer beter gaat, dat die hier uh, fijn uh, zand in willen. Ja, oké. Okay, Wat doen en, jullie dan? Nou, het, je moet wel beseffen dat het mij om hele kleine stukjes van het geheel gaat... van de natuurbrug. Hè. Het gaat alleen om de, de randen van de, van de ecoducten zelf, zeg maar... En uh, er, zijn, uh, er is hier heel veel ruimte om lekker te graven. En de ecologen uh, die verwachten niet dat ze nou juist die kleine stukjes gaan uh, uitkiezen. Om daar, uh, daar komt een bordje bij te staan, uh, konijnen geliefd. Nou, die, hier niet, uh... die kans is heel gering en de beheerders zijn zo betrokken en zo blij met deze brug. Die komen daar regelmatig kijken en die zeggen, nou of geef maar aan ons. Tocht, uh... Als er nog iets moet worden aangepast, dan doen wij dat gewoon in de praktijk. Maar ja. Huip Koel staat ook mee te luisteren. Huip, jij bent uh, vrijwilliger hier uh, in, in beide duingebieden aan weerskant uh, van de natuur. Ja, klopt. En jij eh, interesseert je met name ook voor graafbijen. Ja. ja graafbijen, het woord ja, zegt het al. Van de 350 soorten bijen, die solitair levende bijen die in Nederland voorkomen, daarvan broeden er zo'n 250 in de grond. En eh, dat kunnen hele grote groepen zijn, in aggregatie zoals we dat noemen. Dus dat je met een heel veel bijen te maken hebt. En er zijn bijen bij die... Uh, zo'n 60 centimeter diep graven. Dus als er, en, en er zeker ligt hier, ook hier een halve meter op. erop. Er ligt hier ja. een halve meter, maar we zien hier ook een soort van een stijlwandje. Uh, ook uh, graafwespen en graafbijen kiezen graag een, een stijlwandje uit. En dan zou het dus zo kunnen voorkomen dat ze dus dan te toch tegen dat plastic opbotsen... Ja, en, en daardoor Dan stoten ze hun neus tegen ja. het plastic. Dan denk je dat ze daar doorheen zouden kunnen gaan? Dat, nou, bij bijen denkt iedereen altijd van dat ze kunnen steken... en dat dat het uh, grote probleem is. Maar bijen kunnen ook heel uh, duidelijk graven... En zeker als het om nestgelegenheid gaat dan uh, kunnen ze daar uh, door dat uh, harde plastic doorheen. Ik, niet dat ik verwacht dat het zo direct zal gebeuren, maar bijvoorbeeld de pluimvoetbijen, die komt hier in het Duinengebied voor, maakt grote aggregaties, soms zowel dat uh, de weg bijvoorbeeld gaat verzakken, als, die, uh, als ze daar nest uh, hebben. Van, dus, van kleine bijtjes? Van kleine bijtjes, en, ja zeker. Uh, en dat zou dus hier ook uh, kunnen plaatsvinden. Wat ik ja. in, eigenlijk ook hoop, want ik hoop eigenlijk dat hier grote kolonies van zandbijen gaan, uh, ja. gaan nestelen. Ja, En dat lijkt me dan toch wat moeilijker uh, te monitoren dan konijnen of vossen? Nou, dat, uh, dat weet ik niet, want er lopen hier allemaal specialisten rond... die daar een heel goed oog voor hebben. Dus die zullen dat allemaal goed in, in de gaten houden. En bedenken wel dat uh, ja, zeg maar 98% van het terrein, daar zit niks onder. En Het gaat alleen om deze, uh, deze duitjes aan de zijkant. En uh, ja, mocht dat gebeuren... Uh, Trek vooral aan de bel. Ja, u zei net al, de ecologen hebben hier ook aan meegedacht. en, ja. en waren het hiermee eens. Maar even voor mijn verbazing: was er nou. toen dit plan op tafel kwam. niemand die keihard begon te lachen. van. jongens, dat kan toch helemaal niet? Piepschuim in de duinen. Nee, nou. Uh... Kijk, wat je moet beseffen, het is gewoon een hele praktische oplossing. En iedereen wil zo'n natuurbrug. Je hebt een bepaalde hoeveelheid geld, maatschappelijk geld. En uh, ja, soms moet je gewoon kiezen voor praktische oplossingen. En als de risico's dan echt heel beperkt zijn... ja, dan was iedereen daar uh, best wel uh, voor te vinden. Als u aan tafel had gezeten, professor Tuifeland... had u dan ook voor die oplossing gekozen? Nou, ik had misschien toch nog even nagedacht over alternatieven. Het gebruik van kunststof is nou ook niet bevorderlijk voor de atmosfeer. Er wordt onder andere pentaan gebruikt om het... Bij de fabrikage? van piepschuim. Dus er zijn toch wel wat milieukritische noten bij te plaatsen. En dan denk ik van, nou ja... Je had bijvoorbeeld die betonnen wand ook iets anders kunnen uitvoeren. Waarom staat die betonnen wand er überhaupt? Die staat er omdat we uh, ja, het geheel een natuurlijke uit, uh, uiterlijk willen geven... en ook de recreant het idee te geven dat je echt door de, door de duinen fietst. De brug moet als het ware opgenomen worden uh, in de duinen. Dan kan je zeggen, ja, dan had je duinen naar twee kanten kunnen maken. Het zijn eigenlijk halve duintjes. Maar ja, dat kan niet vanwege de uh, uh, beroemde damhetten. Want die klimmen dan gewoon op het duin. En dan moet je daar bovenop weer een hek van 2,40 meter zetten. Ja, oké, okay. dan lopen die damherten vervolgens het fietspad op en uh, trekken ja. Ja. Dus het dorp het is in. Eigenlijk die hoogte van 2,40 meter is om te voorkomen dat de damherten ja, naar links of rechts uh, gaan ontsnappen. Ja. Uiteindelijk is het ook ja, bijna een, een filosofische discussie. Wil je überhaupt zoveel kunststof in de natuur brengen? Ja, het leven is een compromis. En uh, met natuur in Nederland moet je vele compromissen sluiten. Het, het is niet anders, dus ik... ik... Ik zie dat ook wel eh, als een pragmatische oplossing. Maar omdat er natuurlijk meerdere plekken zijn in Nederland... waar we dit eh, met de natuur aan het bouwen zijn... en er komen nog meer van dit soort viaducten... kun je natuurlijk afvragen... Of uh, het langzamerhand niet wel erg veel piepschuim gaat worden. Het is in ieder geval wel het nadenken waard. Willen Absoluut. we dit wel? Ja, willen ja. we dit. Uh, je moet wel denken dat de brug gebouwd is voor uh, 100 jaar. Hè? Jullie verwachten inderdaad dat dit uh, gewoon probleemloos 100 jaar in de bodem kan blijven zitten. Als dat goed uh, in de gaten gehouden wordt en mochten ooit uh, ja, uh, dingen stuk gaan dat die gelijk gerepareerd worden. dan is dat uh, duurzaam ja, ja. voor 100 jaar. Ja. Goed, de uitnodiging staat in ieder geval bij Hype Kool ook. om de boel uh, ook mee in de gaten te houden. Dat uh, ga ik zeker doen. Ik, uh, ik woon hier 500 meter verderop, dus ik loop hier uh, regelmatig over, uh, over het terrein. En ik zal zeker in de gaten houden en uh, gaan rapporteren van als er uh, ergens graafbijtjes aan, uh, aan de gang gaan. het Rondo Vivace uit de Sonate in A. Groot, oper 46... van de bohemse componist Hummel. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De luchtvervuiling in Nederland neemt nog steeds toe. Zo is de concentratie stikstofdioxide voor het eerst sinds jaren weer gestegen. Het blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM... Ook de Europese fijnstofnorm, waar Nederland al sinds 2011 aan moet voldoen... wordt op verschillende plekken overschreden. In Brussel werd deze week een nieuwe wet onthuld... met nog strengere normen voor de luchtkwaliteit. Volgens Milieucommissaris Janis Ptochnik is de wet broodnodig... want, zoals hij zegt, luchtverontreiniging in Europa... is nog steeds een onzichtbare moordenaar. De zee... In de Mergelgroeven bij Maastricht is de fossiele snuit gevonden van een zaagvis. De Gano, Ganospriti. Ik heb altijd zo'n moeite met die Latijnse naam. Komt u nog een keer. Ganopriti. Ganopristis leptodon leefde zo'n 66 miljoen jaar geleden. Hoe bijzonder is deze ontdekking? Paleontoloog John Jacht van het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Dit is uh, fantastisch in meerdere opzichten. Punt 1, omdat uh, gedeeltelijk uit kraakbeen bestaat, wat heel slecht fossiliseert. Over het algemeen zijn het alleen maar de botten uh, die uit harde kalk bestaan. Maar dit is een heel, uh, heel ander verhaal. Plus dat de tandjes van de zijkant, want uh, een zaagvis heeft natuurlijk tandjes... mag je eigenlijk geen echte tanden uh, noemen, maar goed, het lijkt er wel op. En die zijn samen met de snuit gevonden. Dus we weten meteen welke soort dat het is. En dat is fantastisch, echt schitterend. De soort heet Ganopristus leptodon... En is dus voor eerst beschreven uit het bovenkrijt het Maastrichtien van Marokko. Wat vergelijkbaar is met de, de, de lagen die in de Sint-Wietersberg zitten. Wat dit beest natuurlijk ook aanduidt, omdat het ook in Maastricht voorkomt. Alleen buiten die tandjes, die rostrale tandjes, is van dit beest heel weinig gevonden. He, er zijn wel tandjes uit de bek, die zijn heel klein, en spits en driehoekig. Die zijn wel geassocieerd met die dingen. Maar nu weten we het absoluut zeker, omdat ze hier ook in een nieuwe vondst erbij liggen. Dus we hebben zowel de tanden van het rostrum als de tanden van de bek. Gano-Pristis Leptodon dus. Bedankt, John. Desbetreffende groeven sluit trouwens in 2018 zijn deuren. Paleontoloog John Jacht van het Natuurhistorisch Museum Maastricht... blijft tot die tijd speuren naar bijzondere fossielen. Beestachtig. De vrije markt heeft de kip bij de kladden. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor Duurzame Landbouw en Voeding... deze week in het rapport Kip, het meest complexe stukje vlees. Kip. De concurrentie in de kippensector is zo moordend... dat de kip daarvan de dupe is geworden. Alleen met plofkippen kan de sector nog een beetje winst maken. En de consument tja, die vindt het allemaal best, schrijft de raad. Zolang hij aan het goedkope kipfiletje in het koelvak... maar niet kan zien dat het ooit een kip is geweest... die door de poten zakte van ellende, wordt het vleesgrif verkocht. In de afgelopen vijftig jaar is de consumptie van kip vertienvoudigd. Van, let op, twee kilo per Nederlander per jaar naar ruim... 22 kilo. Dieren in het nieuws. Ik liet het geluid eerder deze uitzending al even horen. Dit is het geluid van een galago. Een kleine aap met grote ogen die met name voorkomt in Senegal. Er zijn meerdere ondersoorten van de galago... maar die dieren lijken zoveel op elkaar... dat de verschillen niet met het blote oog zijn vast te stellen. Ja, en dat probleem heeft Dierenpark Amersfoort dus ook. Die hebben veel galago's in huis. En om erachter te komen welke ondersoorten ze hebben... gaat het dierenpark geluidsopname maken van de galago's, Want die soorten zijn wel uit elkaar te houden via het geluid. De verzorgers hebben daarvoor een recorder verstopt in het hok van de apen. En dan klinkt het dus zo... Met 9,3 miljard kilo staat Amerika nu nog op de eerste plek. Maar de Chinezen heigen in hun nek. Binnenkort zullen zij het, meest, het meeste elektronica-afval produceren. Dat staat in een rapport van de organisatie Solving the E-Waste Problem. Dat STEP is een samenwerking van de VN, verschillende overheden en de wetenschap. Afgelopen jaar produceerden de Amerikanen per hoofd van de bevolking maar liefst 30 kilo elektronisch afval, zoals televisies, computers en mobiele telefoons. In 2017, zo verwacht Step, zal er wereldwijd 65 miljoen ton elektronisch afval worden geproduceerd. Bedreigde natuur. In Kenia lopen sinds kort neushoorns rond met een chip in hun hoorn en een merk in hun oor. Het gaat om een project van het Wereld Natuurfonds ter bescherming van de neushoorn. In de loop van 2015 zullen meer dan duizend zwarte en witte neushoorns in Kenia zo'n chip in hun hoorn krijgen. En op die manier moeten ze beschermd worden tegen stroperij. Mochten de neushoorns toch gestroopt worden, dan kunnen ze met behulp van die chip worden getraceerd. En als het goed is, kunnen dan ook de daders worden achterhaald. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Pianist Alexandre Tarot speelt Sumaré uit de danssuite Soldades do Brasil... van de Franse componist Darius Milhaud. De gevaren van fijnstof zijn volop in het nieuws. Dat zat net nog in ons eigen nieuwsoverzicht. De uitstoot van die piepkleine roet- en stofdeeltjes... is gevaarlijker dan tot nu toe werd gedacht. Maar er zijn deeltjes die nog veel kleiner zijn en mogelijk nog gevaarlijker. En dan praat je over stof. Milieudefensie heeft onderzoek gedaan op een aantal drukke routes door grote steden. En de meetapparatuur werd op een fiets gemonteerd en al rijdend werd er dan gemeten en gefilmd. Die filmpjes staan op internet en de fietsritjes zijn roggelroutes genoemd. Ivo Stumpe is bij Milieudefensie eh, campagneleider Ultrafijnstof. En hij neemt Joost Huizing mee op zo'n roggelroute door Amsterdam. En Oscar Stockvist fietst mee met de Ultrafijnstofmeter. Het klinkt wel heel smerig. Ja. ja, Dat was ook een beetje de bedoeling. Niet alleen vanwege het suske en Whiske gehalte van zo'n allitererende titel. Maar het gaat natuurlijk ook om, om hele smerige dingen. En het leidt wel tot heel veel longaandoeningen. Ja. Dus uh, ja, dat is, uh, zo zijn wij erbij gekomen. En het blijft wel hangen. De apparatuur hebben we meegenomen. Het is eigenlijk een heel simpel klein kastje. En daar staat een mooi getal op. Ja, nou, van buiten is het simpel. Van binnen is het heel ingewikkeld. Want wat de ding meet is ultrafijnstof. Dat zijn echt de allerfijnste aller deeltjes die zweven in de lucht. 0,1 micrometer, dat is 500 keer dunner dan de doorsnee van een menselijk haar. En om dat te meten, dan moet je wel goede apparatuur hebben. Ja, dus het is hele fijne apparatuur. Die ultrafijnstof. We zijn net een beetje gewend aan fijnstof. En ja. nu gaan we nog weer een maatje, maatje lager ja. zitten. Dit is nog 100 keer kleiner dan gewoon fijnstof. En de reden waarom we dat gaan meten is dat hoe fijner die deeltjes zijn, hoe dieper ze in je longen en in je lichaam terechtkomen. Die zijn zo klein dat ze gewoon door de celwanden van je longen heen gaan, direct in je bloed. En dus overal in je lichaam schade kunnen veroorzaken. Ultra stof is erger dan fijnstof. Sterker nog, van de hele cocktail van fijnstof, want dat zijn allerlei deeltjes, zijn de allerfijnste deeltjes hetgene die de gezondheidsschade veroorzaken. En daarom willen we dat ook weten hoe het daarmee zit. Het apparaat slaat nu klosseling uit naar 61.000 deeltjes per... Per kubieke centimeter. En maar kubie... dat is niks. Een kubieke centimeter is heel weinig, ja. Een, een suikerklontje is al drie kubieke centimeter. En hij gaat nu inmiddels naar 74.000. Ja, wat, wat is er voor Smeris hier? Nou, we zitten hier op een uh, kruispunt bij Amsterdam. En uh, naast ons staan uh, twee tak scootertjes en uh, oh. wat vrachtwagens en busjes. Ja, dat trekt er nu eentje op. Nou, dan zie je dus gelijk dat die concentraties oplopen ja. op 70.000. Het, uh, het zal zo meteen nog wel iets erger worden. Ja, daar zit gewoon in die uitlaatgassen heel veel rotzooi. En uh, als je in de stad woont, dan adem je dat de hele dag in. Zijn dit hoeveelheden fijnstof, ultrafijnstof, waar ik achter mijn oor moet gaan krabben en denken, dit deugt niet? Ja, tuurlijk. Dit zijn concentraties die, die zijn niet gezond voor je. Het lastige is dat er geen wettelijke richtlijnen zijn voor ultrafijnstof. We hebben richtlijnen voor gewoon fijnstof en dat meten we in microgrammen, dus de massa, ja. niet de aantallen deeltjes. En eigenlijk is dat een veel te grove norm om goed te kunnen kijken van uh, wat doet nou zoveel luchtvervuiling met je gezondheid. Want we weten dat het die fijne deeltjes zijn. Dus we zouden eigenlijk veel meer die hele fijne deeltjes moeten meten om tot goede beleidsmaatregelen te komen. Ja. Milieudefensie heeft een aantal van die roggelroutes gefietst. Waarom juist op de fiets? Omdat je als fietser uh, de spantje in, je ademt nog wat dieper. Ja, dat is het. Maar het was vooral voor de methode om het in beeld te brengen. Was het wel handig. Die roggelroutes die we gedaan hebben, dan zie je dus het beeld wat de fietser ook ziet. Je verplaatst je door de stad met een redelijke snelheid. Dat had ook nog wat gebeurt. En je wordt direct blootgesteld aan die luchtvervuiling. Het is niet zo dat fietser's nou erger af zijn dan automobilisten. We hebben ook een route gefilmd met een auto. Uh, dan zie je dat de luchtvervuiling met iets vertraging bij je binnenkomt... maar de concentraties uiteindelijk zijn even hoog of zelfs hoger. Dus, uh, het is hoger niet... nog dan in de buitenland? Ja, ja, dat klopt. Omdat je nou met je auto en ook de aanzuiging van de ventilatie van je auto... zit eigenlijk op de hoogte van de uitlaat van je voorganger. En uh, waar je als fietser op een fietspad nog wel een paar meter afstand hebt... tot de uitlaat van, je, van de auto's, heb je dat als automobilist niet... Dan moesten we maar een stukje gaan fietsen. Ja, dat ja. is uh, altijd goed. Hij staat inmiddels op 32.000. Nog ja. steeds het, uh, veel hoor. Nou, het fijne van dit apparaat is dat het zo gevoelig is... dat je eigenlijk elke, elke vieze vrachtwagen en elke brommer die langskomt zie je gelijk. Ja. Het fluctueert heel erg heen en weer. Ja. Dat maakt het lastig. Vracht, vrachtauto voorbij en dan ja. gaat hij weer. Ja, precies. Nou ja, dat maakt het wel een beetje lastig om daar een norm voor te bedenken. Maar het maakt het ook gelijk heel inzichtelijk waar de vervuiling vandaan komt. Wij gaan fietsen. Dat is goed. Ja, het licht gaat op groen. Op die routes die jullie uh, op internet hebben gezet, die filmpjes, daar zie je het ook heel duidelijk. Hè? Een, uh, een oude bestelauto komt voorbij en hoppatee. Ja, hè, je kan eigenlijk al aan het grafiekje zien hoe oud dat ding is en wat die uitstoot. <laughs> ja. En we hebben dat geverifieerd, want via het kenteken kun je de milieukenmerken van zo'n vrachtwagen of een auto achterhalen. En die verschillen zijn enorm. De ene bus haalt je in en er gebeurt helemaal niets in de grafiek. De andere haalt je in en hij slaat gelijk uit naar 100.000 of 200.000 deeltjes. 200.000? Hebben jullie leuk gehad? Ja, ook nog wel hoger soms. Als je klem zit in het stilstaande verkeer, iedereen trekt op... Nou, dan kan hij nog wel veel hoger uitslaan. Ja. Zullen we hier eventjes langs de kant gaan staan? Is Dit is goed. betrekkelijk drukke weg. Stad in Amsterdam. We staan nu een meter of uh, vijf van het verkeer af. 50.000, 43.000. Ja, en dan zie je als het iets rustig is, dan loopt die concentratie terug. Ja, je, je hebt eigenlijk constant van die wolkjes, luchtvervuiling die zich door de stad verplaatsen. En wij verplaatsen ons weer door die wolkjes. Dat maakt het allemaal een beetje ingewikkeld. Maar ja, op de filmpjes denken wij dat we toch redelijk goed een beeld hebben gebracht... wat je zo tegenkomt. Maar wat wil je met die metingen en die filmpjes? Nou, wat we willen aantonen is dat die luchtvervuiling niet een natuurfenomeen is. Hè. Het is niet uh, het vulkanisch as uit IJsland of het Sahara-zand waar we last van hebben. Het is echt het verkeer. En niet elk verkeersmiddel is even vuil. Uh, het zijn een paar procent van de meest smerige vrachtwagens, busjes en auto's die de grootste deel van de bijdrage hebben. Als we die heel gericht aanpakken, dan hebben we niet alle problemen opgelost. Maar dan wordt het wel echt een fors stuk schoner. Ja. Dus een goede milieuzone, zoals we dat in Duitsland hebben, dat zal heel veel helpen. En dat gaat eigenlijk maar om een paar procent van het verkeer. Vijf of tien procent van de auto's die zo vies zijn. Als we die eruit gooien, dan wordt het een stuk schoner. En Dat hebben ze in Duitsland gedaan. Dat heeft in de grote Duitse steden echt een enorme verbetering geleid. De roetconcentraties in Berlijn zijn in Hij staat, hij staat wacht even hoor, ja. 247.000 ja, die, uh, die vuilnisauto. Ja, die vuilnisauto die, die heeft een uitzondering voor de milieuzone. Die is weliswaar auto vies, maar die mag je toch rijden, omdat het een bijzonder voertuig is. Nou, ja. dat zie je gelijk, dat het, uh, dat het een flinke piek oplevert. Ruim 200.000, wat is het absolute record? Het hoogste wat wij gemeten hebben was, uh, was 600.000. Dat was een piek van ongeveer 1 seconde. Daarna liep het gelukkig wel weer terug. Maar dat kan je dus wel overkomen. Laten we, het is per slotverrekening, zondagochtend... niet alle vreselijke ziektes opnoemen die je ervan zou kunnen krijgen. Maar wat positiever, kan je het een beetje vermijden? Uh, ben ik beter af als ik niet fiets langs de stadhouderskade... maar een rustiger parallelweg? Ja, ja dat maakt wel uit. Hoe groter je afstand tot de meest vervuilende bronnen, hoe beter. Wij zien heel duidelijk, ook in die filmpjes van ons, dat als je op de weg fietst naast het verkeer, dat je gewoon een stuk hoge concentraties hebt dan als je daar 4-5 meter naast zit. Dus vrijliggende fietspaden, een route door het park, eh, langs de gracht of het kanaal, dat zijn dingen die, eh, die het helpen. En eh, ja, als je gewoon bij het stoplicht tussen de auto staat, is het gewoon geen goede plek om te zijn. Uh, verhuizen naar Oost-Groningen. Nou, dat, dat, uh, dat is voor de luchtkwaliteit en ook voor beter. Ja, wie, uh, wie het echt aan zijn longen heeft, ja, die zou ik zeggen... ga niet in het centrum wonen van een grote stad. Ga lekker op een waddeneiland zitten. Maar ja, dat, uh, dat is niet voor iedereen mogelijk, ben ik bang. De meter zakt even behoorlijk naar beneden. Ja. Even goed diepe ademhalen nu. Dus nu, kan, ja. nu, kan, nu kan het even. Ja, dan kunnen we weer doorfietsen. <laughs> en dan fietsen we weer. Dus ja, zullen we dat stukje doen? is goed. Het fijn stofalarm gaat al af... Wilt u nou meer informatie over die roggeroutes? Of uh, misschien wel die. Zo. Ja, he, he, even die wagen voorbij laten gaan. Wilt u meer informatie over de roggeroutes? Of uh, misschien wel die roggerouten-filmpjes bekijken? Het staat allemaal op vroegevogels.vara.nl. van een van, de, een, een van de Spaanse dansen uit de eerste Carmen Suite van Georges Bizet. En dan nu een speciaal bericht voor alle bijenhouders van Nederland... want uw hulp is dringend gewenst. Een internationaal team van onderzoekers wil weten... hoe gevarieerd het stuifmeel is dat uw bijen naar de kast brengen. En de leider van het onderzoek zit hier aan tafel. Chef van der Steen van de Universiteit Wageningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer van der Steen of chef, wat doen we vanochtend? We doen chef. We doen chef. Chef, je hebt iets meegenomen. Uh, en dan nou was ik daar natuurlijk van op de hoogte. Ik ga niet nepverrast zitten doen. Ik wist dat je een, een soort van val zou meenemen. Een stuifmeelval eigenlijk. En in mijn naïviteit dacht ik dat dat iets kleins zou zijn. Maar het is toch het is nog groter dan een schoenendoos. Het is een, uh, een flinke schoenendoos. Ja, ja. het is een, een houten bouwwerkje eigenlijk. Nou, een beetje iets groter dan een schoenendoos. En kun je mij beeldend uitleggen hoe het werkt? Dat ga ik proberen. Het is een uh, schoenendoos waar uh, de bijen doorheen kunnen lopen. Je zet het voor de ingang van de kast. Mm -hmm. De bijen kunnen ongehinderd naar binnen toe. Op het moment dat ze gewend zijn aan die Gekke bak. nieuwe ingang... Uh, kun je er een roostertje voor plaatsen, waardoor de bijen zich naar binnen moeten wurmen. Ja, het ziet er een beetje uit als uh, nou, zo'n zo, zo vier-op-rij-spelletje eigenlijk. Ja. Van plastic, maar dan wat kleiner en wat breder. En die bijen moeten dan eigenlijk door zo'n rondje heen wurmen? Ja, de bijen moeten door zo'n rondje heen wurmen... en het stuifmeel zit aan een poten in steeds speciale stuifmeelkorfjes... Mm -hmm. En dat schraapt eigenlijk die korfjes of die, die, die stuifmeelbolletjes uh, eraf. En die worden opgevangen in een bakje. En dat, uh, ja. dat gaan we verder bekijken. Dus, ja, omdat ze zich door een klein gaatje ja. moeten heenwurmen, valt dan al het spul wat ze. Ja. Nou, wat, wat, wat, wat, wat slim, slim heb jij het bedacht? Nee hoor, het is dan een heel oud systeem. En het wordt uh, al, al decennia lang gebruikt voor mensen die stuifmeel uh, verzamelen voor eigen consumptie of voor andere doeleinden. Andere doeleinden. Ja. Jullie doeleind is onderzoek. Uh, ik neem aan dat het ook gebeurt in het kader van ja, alle bijen ellende en problemen waar we ja. mee te kampen hebben. <laughs> ja, uh, we hebben natuurlijk te maken met, met de bijensterftes, de, ja. de verhoogde bijensterfte en we weten dat het een heel complex probleem is, met uh, heel veel factoren. En een van de factoren die daarbij steeds genoemd wordt... en die ook relevant is, is de omgeving. Het voedsel van de bijen, want het voedsel bepaalt de vitaliteit van de bijen. Ja. En we weten eigenlijk niet precies... Uh, we weten wel dat gevarieerd voedsel heel belangrijk is voor bijen. Dus verschillende bloemen? Verschillende bloemen. St divers stuifmeel is belangrijk, omdat ja. niet al stuifmeel... alle voedingsstoffen bij zich heeft. Ja, maar dat vroeg ik me af, want het gaat heel erg over die diversiteit... Ja. van bloemen en van stuifmeel. Terwijl ik denk, ja, stuifmeel is stuifmeel. Wat is het N probleem? Ja, Nee, maar stuifmeel is stuifmeel. Is maar niet alle stuifmeel is hetzelfde. Uh, stuifmeel bevat alle elementen die een bij nodig heeft... aan aminozuren, vetten, eiwitten. Suikers halen ze uit de nectar. Mm -hmm. Maar niet alle bouwstoffen voor de eiwitten die een bij nodig heeft... om opnieuw voedsel te produceren, om spieren te maken... en te maken en dergelijke, zit in al het stuifmeel. Dus een, een korenbloem kan iets anders bevatten dan een paardenbloem? Ja, ja de verhoudingen van de verschillende aminozuren... Is verschillend. Een paardenbloem is inderdaad anders. De samenstelling van het van, van de paardenbloem is anders dan dat van fruit of van willig. Ja. ja. En een bij heeft die variëteit brood nodig. Ja, de bij heeft die variëteit brood nodig en ja... Dat is inderdaad mooi. Ze maken het er ook bij je brood van. <laughs> ja, ja. ja, eigenlijk wel, ja. En uh, jullie willen dus nu door middel van zo'n stuifmeelval... eigenlijk onderzoeken uh, wat voor stuifmeel er dan aan die pootjes zit eigenlijk. Ik doe het even heel erg jippie ja. niveau. We hadden het net al over korfjes aan die poten. Het mm. ja, ziet er ook fantastisch uit als je dat ja. uitvergroot. Um, en, en, maar hoe, hoe zie je dat verschil dan? Want ik denk, ja, dan heb je één hele bak vol stuifmeel... Het, het onderzoek is eigenlijk als volgt opgezet. We, hebben, we doen dat Europees breed. Vanuit een, een netwerk van bijonderzoekers, Het Collos bijennetwerk. En daarmee hebben we als onderzoekers de koppen bij elkaar gestoken. En vanaf Kroatië tot aan Noorwegen, Engeland. Gaan bijhouders dit, dit verzamelen. Mm -hmm. En we doen dat heel centraal. En dat betekent dat ze elke drie weken gedurende één weekend het stuifmeel verzamelen. Ja. En dat gaat de bijhouder, die in dit geval een citizen scientist is... een burgerwetenschapper, die we brood nodig hebben voor dit onderzoek... voor ons sorteren op kleur. En, oh. nou, wat je ziet, ik heb een buisje meegenomen. Dus met... de imkers die die vallen voor de kassa, die gaan zelf al de selectie ja, doen eigenlijk? Ja, de imkers doen de selectie. Oh, op kleur? Ja, op kleur. Elk stuifmeel heeft een specifieke kleur. Dat, is niet... dat kan heel erg variëren, dat kan ook vrij dicht bij elkaar oh, liggen. Maar dat is toch heel fijn spul? Nee, want, want bijen maken daar korfjes van. Die maken daar... In een korfus maken ze daar bolletjes van. Ja, ik heb het hier bij met ja, zijn. Ja, ik kan even over de taal. Ik zit alleen natuurlijk. Is dan lastig heeft inderdaad een plastic uh, buisje bij u. En daar zit... Uh, ja, dat is een beetje zoals de pollen die, die ik wel eens in mijn yoghurt uh, gooi. Bij pollen de, pollen zoals die... je ze koopt bij de natuurvoedingswinkel. Ja, ja dat is het. Oh, ik was in mijn naïviteit altijd vanuitgaan... dat zo'n bij gewoon een beetje wat uh, als een soort poedersuiker... Uh, dat, nee, maar dat zijn dus dat echt bolletjes. Ze, dat doet ze. Ze verzamelt het stuifmeel op de bloem als een soort poedersuiker. Maar tijdens de vlucht en tijdens het verzamelen... Kammen ze dat van hun lichaam en proppen het stuifmeelkorfjes. En grappig, want en op deze manier bolletjes. is het eigenlijk een soort, een soort kattengrit met verschillende kleurtjes ja. en is die selectie dus makkelijk te doen. Ja, en de bijenhouder die selecteert voor ons een bepaalde hoeveelheid van dit, uh, dit stuifmeel, ja. geeft dat door aan een centrale database. Nou zie ik hier bijvoorbeeld alle oranje, geel, donkerbruin ja. en kun jij dan al zeggen wat dat betekent? Nee, ik kan het niet helemaal, wel voor hele bijzondere kleuren kan ik het wel meteen zien uh, maar het verschil tussen het ene bruin en het andere bruin is wat, wat moeilijker te zien en daarom hebben we ook een, een tweede niveau in het onderzoek ingebouwd. We vragen ook monsters van bijhouders uh, die dat verzameld hebben... die we dan in het laboratorium nog nader onderzoeken... om te kijken van wat uh, is nu de verhouding van de verschillende kleurtjes... en het werkelijk aantal verschillende botanische herkomst van het stuifmeel. Ja, want er ligt daar wel een soort indicatiekaartje ja, ook, ja. toch? als ik dat, ja, op dat afstand krijg ik elke keer. En dat geef je ook even over. Ja, even kijken hoor pollen identification cards. En dat heeft inderdaad allemaal kleurtjes... want ik vind het wel grappig. Oh ja, dus de gele krokus heeft dan een licht oranje pol... en de appel is een beetje bruin groen. De Japanse kers is licht oranje. Nou, wat grappig... En zo kun je eigenlijk alles een beetje in, in categorieën Zo kun je het ongeveer in categorieën doen. Nou hebben we het probleem dat, dat, dat uh, bijhouden wordt veelal door, door mannen gedaan. En, en veel mannen zijn kleurenblind. Ze zijn ja. kleurenblind, dat hadden we natuurlijk allemaal rekening mee gehouden. Dus we hebben op onze site, de CSI Potter-site, een speciale kleurenblindheidstest uh, geplaatst. Dus je moet Waardoor... eigenlijk als imker eerst een soort toelatingsexamen doen. Eerst even kijken of het kan. En als je kleurenblind bent, ja, dan, ja, dan moet dan je toch euh... je partner vragen om het te selecteren. Dan sorteren. moet je aan je vrouw vragen ja. of zij de, de selectie ja. Ja, jullie ja. hebben al een pilot gedaan en zijn er al resultaten? We hebben een pilot gedaan in Nederland, Australië, Zwitserland, Griekenland. En de eerste resultaten daarvan zijn dat ze in de zomer ongeveer zes verschillende kleuren gemiddeld verzamelen. Dat loopt af na september naar, naar drie. Mm -hmm. Dat zijn de eerste resultaten. En We zes, zes is, dat dan, is dat dan. Uh, vind jij dat al weinig? Of nee, nee, nee, dat, nee, nee, nee, dat is niet speciaal weinig. Als je gaat vanuit dat bij. Uh, het zijn, Beesten die de insecten die, die vooral grote hoeveelheden zoeken en die verzamelen stuiten op ongeveer 20 verschillende groepen planten. Ja. Dus zes is, is wel redelijk en er dus ook al normaal zitten uitschieten ze bij tot 12 en, en of minimaal tot twee of drie. Maar zes vinden we heel, heel gewoon. Ja, ja. En, dus dat, dus dat, dat, dat ziet er dan redelijk goed uit. Ja. ja, want de bij gaat ook niet zo ver van huis. Ja, dat hangt er van af. Een bij vliegt ongeveer drie tot vijf kilometer ver. Kan, kan ze vliegen. Maar een bij zoekt het ook vooral dicht bij huis. Ja. En het meeste wordt verzameld op 500 tot 1500 meter uh, van de kast. Ja, dus dan is, het, dan is het belangrijk dat de diversiteit rondom de kast ook groot is. Die is belangrijk dat ze dat over, daar kunnen vinden. Ja. Ja, in voldoende mate en in de voldoende diversiteit. En zoeken jullie nou ook naar een verklaring voor die beruchte wintersterfte? Ja, nou wat ik al in het begin zei... die wintersterfte is uh, wat met een mooi woord multifactorieel heet. Ja. En dat, dan moet je denken aan parasieten, je moet denken aan pesticiden... je moet denken aan... Uh, aan de omgeving. Ja, want we hadden het in het begin al even over de algemene bijsterfte. Maar ja. wat, wat nu vaak imkers net aantreffen... is het dan aan het einde van de winter, kastje open, is, hele volkje dood. ja Het nee, is ook vooral de wintersterfte die daarbij ja. bedoeld wordt. En, en waarom is het wintersterfte? Nou, kom ik dadelijk op. Uh, wat we nu hebben, is het is multifactorieel. En, maar dat is niet overal hetzelfde. Op verschillende plaatsen zijn verschillende factoren belangrijk. Ja, ja. En een van die factoren is voeding. En voeding is natuurlijk wat, datgene wat de bijen kunnen verzamelen. En dat willen we nu duidelijk in kaart brengen en ook gerelateerd aan het landgebruik. Want we weten dat de afgelopen decennia ons landschap vreselijk is uh, veranderd. veranderd is. is maar in Griekenland landen. is dat bijvoorbeeld wel heel anders. Nou, ook in Griekenland verandert het landschap door... Maar op een andere manier. Maar op een andere manier. En dat gebeurt natuurlijk in Denemarken, Kroatië, Engeland. Op verschillende plekken gebeurt dat op verschillende manieren. Daarom brengen we van de bijenstanden ook het landgebruik in kaart. Ja. Dat, dat doen de Imkers. En uh, op die manier proberen we een relatie te leggen tussen de diversiteit van stuifmeel en het landgebruik. In de tijd in het bijenseizoen. Ja, en hoe lang gaat het lopen, het onderzoek? Het loopt tot uh, eind 2015. En afhankelijk van de financiering. Mm -hmm. kunnen we misschien nog, nog verder gaan. Sharon Dijksema heeft toch net zes uh, ton uitgetrokken voor bij uh, ja, onderzoek? Ja, ja maar, maar, niet, was, maar niet voor dit dat onderzoek. Dat is niet naar uw portfonee uh, gegaan. Nee. Dat is nee, nee, nee, de staatssecretaris heeft inderdaad geld uitgetrokken. En dat moet verder nog besteed worden. Er zijn grote thema's uh, aangekondigd. U heeft u niet even gebeld? Van, hey. nee, nee, bovendien gaat niet altijd geld naar onderzoek. en Dat, dat hoeft niet. Andere zaken zijn ook heel erg belangrijk. Nee. Maar we zoeken inderdaad wel financiers nog. Omdat er is geen... geen structurele financiering voor dit onderzoek. En elk land ja. uh, wat meedoet, moet zijn eigen financiering regelen. Je zoekt uh, nog geld, maar u zoekt vooral ook imkers. toch? We zoek impjes. echt ja. Dat is niet helemaal los te zien. Ik zoek minimaal 60 impjes. Ik heb er nu ruim 40. Toen moeten er nog minimaal 20 bij. Dat mogen er ook meer zijn. Maar daar zit een grens aan. Omdat elke impje krijgt van mij drie stuifmeelvallen. Ja. Want ik vraag uh, werk van die impjes En ik vind dat er wat tegenover moet staan. Dus ze krijgen dit gereedschap. En, maar dat moet wel betaald worden. Bovendien moet natuurlijk ook de coördinatie betaald ja. worden, de voorlichting. En daarvoor uh, zoek ik nog imkers. Imkers? Ik kan het niet los ja. zien van elkaar. En, en als imker moet je dus alleen ervoor zorgen dat je, nou, je bijenkast hebt en dat je niet kleurenbind bent. Zijn er verder nog regels? Of <laughs> is het, uh... nee, nee, er zijn. Uh, ja, nog één. Ze moeten een e-mailadres hebben. Oh. Nou, Want alles gaat over, via e-mail. De Imker krijgt een mailtje, een centraal mailtje uit Oostenrijk. Een beetje Imker heeft, beetje toch Imker heeft een mailadres. Aan, heeft, er zijn ook allerlei apps, bij maar een mailadres... Kast, ja. ja, bij een stijf mailadres. Nou ja, een mailadres ik, ik, ik, deze ja. grap bedacht ik niet zelf. Die kreeg ik doorgefluisterd door Henny Radstaak op mijn <laughs> koptelefoon. Uh, uh, chef, dankjewel voor de informatie. Uh, Stef van der Steen van de Universiteit Wageningen. Ik hoop voor jullie veel aanmeldingen en misschien ook nog een beetje geld. En, uh, ja, en als je resultaten hebt van het onderzoek, dan uh, verwacht ik hier weer... Ik kom graag vertellen over de resultaten straks. Okay, Dank je wel. Dank wel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, 0356711338, het nummer van onze Venolijn. We nog een uh, kleine melding. Jacques Appeldoorn in op Gelderland. We hebben in de tuin een uh, voetenplankje voor vogels... en die komen daar heel erg veel op af. Maar sinds een week hebben we nu ook een muisje in de tuin... En die kruipt via de muur omhoog om een uh, zonnepit uh, te pikken. En kruipt weer naar beneden om daarop te peuzelen. En die doet dat vele malen achter elkaar. <tiedertijd> Nou, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Maar denkt u nou, nou wat een fijne uitzending? Maar uh, kan die Fenolijn niet tien keer erin? Kan die Fenolijn niet weg? Mag die muziek anders? Die muziek is juist geweldig. Waarom doen jullie niks met mijn hobby, namelijk vul in? Uh, kan die Henny Radstarken niet gewoon stoppen met reportages maken? Of kan die vreselijke pre presentatrice niet weg? Vul dan onze enquête in. voegenvogels.vara.nl. Fijne kerstdagen. De marathoninterviews op Radio 1. Drie uur lang uitzonderlijke live gesprekken. De schaduwpremier wordt hij in Den Haag genoemd. Want al zit hij in de oppositie, hij is nodig... om deze coalitie aan een meerderheid in de Eerste Kamer te helpen. Wie is D66-leider Alexander Pechtold? De politicus die eerst veilingmeester, burgemeester van Wageningen... en minister van bestuurlijke vernieuwing was... En in zijn vrije tijd naar de zangeres zonder naam luistert. Het marathoninterview. Op de avond voor Kerstmis, Max van Wezel drie uur in gesprek met de overtuigde vrijdenker Alexander Pechtold. Dinsdagavond van 8 tot 11. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Visite, visite. Een huis vol visite. Om Joop had spontaan een krapwil meegebracht.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 Electroworld presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten. De nieuwe standaard in schoon. Want alleen Miele heeft windels, cap capdosing en powerwash. Daarmee wast u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij Electroworld. Electro World. Beste selectie, beste service. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW...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 En vraag uw nevendealer dealer naar de actieaanbieding. Nevid houdt Nederland warm. U heeft nog maar 9 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Nevid Easy. Kijk op nevid.nl slash easy. Dit is Radio 1.